aantal provincies bomexplosies. NAVO-troepen en Afghaanse strijdkrachten zijn ingezet om de Taliban bij stembureaus te verjagen. De voorlopige resultaten van de verkiezingen van vandaag worden niet voor woensdag verwacht. Bij een botsing met een spookrijder op de A2 zijn twee mensen gewond geraakt. Ter hoogte van Echt in Limburg klapten vanochtend twee auto's op elkaar. De snelweg was een groot deel van de ochtend afgesloten. De bestuurders van de auto's raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.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 Dit is de zomer van ZFM met nu Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Nou, dan gaan we beginnen met het uh, tweede uur. Maar voordat we dat doen uh, wil, ik, uh, eventjes, wil ik eventjes vragen of uh, de heer uh, Joustra even uh, aanschuift. Want dat heeft uh, te maken met vandaag. Want Pieter, jij bent eventjes uh, in het uh, dorp uh, geweest. Bij de koordag, we maakten er al melding van uh, op uh, vandaag dat het uh, vandaag al vanaf tien uur aan de gang is. Uh, want jij bent er al geweest. Ja, het is een unicum. De, uh, onze wethouder Gertone heeft dat om tien uur geopend. Mm -hmm. Groot succes. Ik ben blij dat hij uh, zometeen hier aan zal schuiven. Maar die koordag, er komen koren uit heel Nederland. Zelfs uit Mechelen, uit Limburg. Moet je, je voorstellen, dan rij je drieënhalf, vier uur naar Zandvoort om zes liederen te zingen. Mm -hmm. En dan mag je weer terug. Maar dat is een koer dat ook doet... Als je die je protestantse kerk ziet, die is helemaal verbouwd tot een filmstudio. De kansel is weggewerkt achter een heel groot decor. Aan de zijkanten hangen het helemaal vol met posters, met allemaal films. Het, het leeft, het is ongelooflijk goed. Ja, en ik heb me laten vertellen, want Ben Zonneveld uh, heeft ook even gekeken. Maar er schijnt iemand rond te lopen van het uh, ja, van het koor, van het ons -koor in, uh, in, in uh, de, de, de beachpopzingers. En die lijkt erg veel op... B.A. Mizebeek heb ik me laten vertellen. Dat, dat, dat klopt, maar alle leden zijn zo fantastisch mooi gekleed. Het ja. is echt... Fantastisch om daar naartoe te gaan. Dus heeft u vandaag tijd? Het duurt tot 10 uur vanavond. Ga er langs. Het is gratis entree. Ze staan wel met een schaal. Want die kosten moeten natuurlijk gedekt worden. Ja. Dus als je ik, eruit gaat, moet je iets betalen. Ik heb er ooit eens meegemaakt dat ik die kerk dus ook niet kon verlaten. Eén zit er, zat er al uh, naast me. En die ander die staat daar verderop met die bel in zijn handen. De kon er dus gewoon niet voor of achteruit. Dus ik ja. moest gewoon wat geld neerleggen. Jongens, het is heel bijzonder. <lacht> maar. Je hoort er alles van, van de wethouder Gert Tonen. Goed, uh, die gaat er uh, zo direct over vertellen. We gaan eerst even nog heel snel uh, doorfietsen wat wij hier in het uh, tweede uur gaan doen. Uh, zo direct dus Gert Tonen, die gaat iets uh, vertellen over het Wim Gertenbach College. Dan de Classic Concerts in de, uh, de persoon van Johan Berenpoot. Die gaat vertellen over de, het pleinconcert wat volgende week wordt gehouden. En natuurlijk het Shanti en Zeeliedrin Festival. volgende week zondag hier in Zandvoort. maar dan op het Kerkplein. Dat is een dag nadat Klaas Koper en zijn makkers. van het uh, gilde uh, van stads- en dorpsomroepers. daar hebben gestaan. Techniek in handen van Roy Halleman. Uh, gastheer is Ben. of niet Ben Zonderveld, Don de Grebber. En we zitten nog altijd hier tussen 10 en 12 in Hoogland. Laten we beginnen maar met MUZIEK een van de mooiste dingen. Gewoon met een uh, akoestisch gitaartje op een krukje en dan gewoon spelen. En als er één dat kan, dan is het Erik Klepten wel. Maar er lopen er zoveel van hier in Nederland rond die dat ook kunnen. Moet maar eens een keer luisteren op zondagmiddag tussen 12 en 2. Goed. Tien uh, over elf inmiddels uh, geworden hier bij uh, ZFM Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Aangeschoven is wethouder Gert Tonen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, allereerst, even voordat we hierover beginnen, er zijn ook mensen in, uh, in jouw partij, bij de Partij van de Arbeid, die nog buitengewoon, misschien buitengewoon, uh, ongelukkige uitspraken hebben gedaan. Tenminste, dat wordt gezegd, over Bruin 1. Hoe, uh, ja, Bruin 1 is... Uh, Ik heb dat... geen idee. Geen idee? Nee. Dat is mevrouw nee. Van uh, Velzen in uh, de Amsterdamse gemeenteraad. Die uh, betitelde het misschien komende kabinet als Bruin 1. Nou, ik weet niet, dan moet je toch wel vaker kranten lezen, denk ik. Want dat, dat Bruin 1 circuleert alle maand of drie, vier rond. Mm. Ja, goed. Maar heb je het in Ik heb, het gelezen in, ik heb ja. het gelezen in de Telegraaf, ik heb het gelezen in de Volksstand, ik heb het overal gelezen. Uh, ik, ik heb daar geen nee, Mensen houden helemaal wat. Ik uh, vind het prima. Ja, okay. Ik ga me daar niet tegenaan bemoeien. Ik ben lekker hier in de zandvoerspolitiek politiek bezig en dat is voor mij het belangrijkste. Oké, okay, dus goed. En het dorpse is uh, belangrijk op het ogenblik. Want. Er is een hoop commotie geweest over de school, de wim grettenbach school Ja of nee, niet sluiten, wel doorgaan, uh, niet doorgaan. En van de week kwam een persbericht, het gaat wel door. Hoe is het een en ander tot stand gekomen die, die, die, uh, dat het niet door zou gaan en dat het nu wel doorgaat? Nou, dat is niet, dat is niet zo moeilijk. Uh, ik ben uh, in 2006, toen ik uh, net een maand of drie, vier wet aan was, ben ik op tafel gaan zitten met uh, toen nog uh, de bestuurder van het Noordzeecollege, College, mm -hmm. de heer Van Diemen. En uh, hebben we het gehad over de uh, nieuwbouw, M mogelijk toekomstige nieuwbouw van, uh, van het Gertbach College. Omdat die school uh, gewoon uh, aan het eind van het Latijn is. En dat, die school daar kun je eigenlijk naar de maatstaven van 2010 geen onderwijs meer in, in geven. Ja, uh, ik heb toen ook gezegd, uh, luister ik ga geen euro meer stoppen in, uh, in de verbouwing van dat gebouw. Behalve de noodzakelijke dingen totdat we nieuwbouw hebben. Maar ik ga voor nieuwbouw. Nou, daar, dat was uh, koor op de molen van, uh, van de heer Van Diemen en van de Noordzeecollege. Maar toen bleek als vrij snel dat ze bezig waren met een fusie met Dunemaren. wat betekent dat voor uh, het Gettenbachcollege? Nou, het... Maak je geen zorgen, no dat het Gettenbachcollege blijft bestaan? Dat werd gezegd? Dat werd gezegd door de toenmalige bestuurder van uh, Van Diemen. Mm -hmm. Nou, die fusie is tot stand gekomen. Daarna hebben we om tafel gezeten met uh, de mensen van, uh, van Dunamare. Daar zat Van Diemen uh, in het begin nog bij. Maar die is, na een paar jaar is hij plotseling uh, daar vertrokken. Uh, en uh, ja, we hebben gekeken naar. Kijk, je kijkt natuurlijk naar de schoolomvang. Mm -hmm. uh, Zo'n schoolbestuur kijkt ook naar. Uh, wat is de levensvatbaarheid. Uh, nou, normaal voor een zelfstandige school hè, dan moet je 240 leerlingen hebben. Want anders uh, krijg je geen rijkssubsidie meer omdat het Gitterbach College onderdeel uitmaakte... van het Noordzee College en daarna van de maak je deel uit van een grotere schoolgemeenschap... en dan mogen er ook honderd zijn als je dat wil. Hmm. En uh, er is gekeken naar de prognoses voor Zandvoort... van de bevolkingsontwikkeling. Die laat zien dat je over een bepaalde tijd... nog maar 115 leerlingen zou kunnen hebben uit Zandvoort. En... Uh, dan zeg je, dat is wel heel erg weinig. Is dat, is dat dan nog wel aanvaardbaar dat je dat nog onderhoudt als schoolbestuur? Nou, om een lang verhaal kort te maken. We hebben van alles en nog wel beschouwd van wat kunnen we nou toevoegen aan, aan die school... Om, uh, om het een bredere bestaansbasis te geven. En, en, en, uh, en wat zijn dan de grenzen? We hebben te maken in Zandvoort met een verordening onderwijshuisvesting... Die is vastgesteld door de gemeenteraad. En dat is in feite een modelverordening uh, die het hele land gebruikt wordt. En daarin staat onder andere dat als er nieuwbouw gepleegd moet gaan worden. Mm -hmm. Dat dan de gemeente aan de, het schoolbestuur vraagt. Garandeer mij dat u vijftien jaar lang dat x aantal leerlingen levert. Ja. En dat is natuurlijk een beetje om je investering uh, veilig te stellen. Uh, uh, dat is uh, door Dunamare uh, op een gegeven moment in die zin afwezen. Zei, ja, dat kunnen wij niet. Toen hebben we gezegd van nou, ik, ik ga niet roepen van het aantal leerlingen. Uh, maar uh, garandeer nou dat je tenminste 15 jaar die school in de lucht houdt. Mm. En ook dat uh, kon men niet doen, vond men. Omdat ze uh, zeggen ja, uh, wij weten dat niet. En we kunnen ons hand daarvoor niet in het vuur steken. Sterker nog, ze zei tegen me van... Als wij in uw schoenen zouden staan, wethouder tonen, dan zouden wij geen nieuwe plegen. Ja, uh, toen heb ik, uh, toen heb ik uh, gezegd, nou, daar moeten we dan toch nog eens een keer op doorbeduren. Nou, daar zijn we door gaan praten. Intussen, er was briefwisseling tussen, de, tussen het college en, uh, en Dunamare. En uh, die briefwisseling die, uh, die is klaarblijkelijk uitgelekt. Want een week of drie geleden, ja, drie weken geleden is inmiddels, uh, stonden er allemaal verhalen in de krant over uh, het gaat niet door. De nieuwbouw gaat niet door. Daar, euh, nou ja, goed, daar hè, die, dat is verder, de pers verder op uh, opgedoken. Mm. Ik heb uh, daar mijn mond over gehouden te, uh, tegen de pers. Ik heb gezegd, wacht, ik ben nog steeds in gesprek met u nou maar. Dus voor die tijd ga ik niet allemaal op dat soort suggesties en, uh, en veronderstellingen in. Ik, uh, ik ben nog steeds uh, aan het praten. Het nou, is dus die gemeenteraadsvergadering gekomen, de motie is ingediend. Mm. Hetzelfde avond was er een voorlichtingsavond waarbij... Uh, de uh, schoolbestuurder, de heer Strijker, uh, verteld heeft... van, nou, uh, de kans zit er dik in dat de school gaat verdwijnen. Mm -hmm. En als dat zo is, dan moet het ook snel. En daar komt dan eigenlijk de kink in de kabel, Want we zeggen, ja, maar de gemeente vindt dat ook. Nee, de gemeente vindt dat niet. Mm. Maar als er geen nieuwbouw gepleegd wordt... dan moet het wel snel, die verplaatsing. Want wij zijn al vier jaar aan het, uh, aan, aan, aan het schuiven... Ja. Uh, met schuivende panelen, zeg maar, kundig omdat ook Huis en de Duinen nieuwbouw moet hebben. Ja. Ja. En uh, wij kunnen natuurlijk de mensen in Huis en de Duinen... ook niet te eeuwige dagen uh, laten zitten... in ook een, een behuizing die niet meer van deze tijd is. En die ook weg moet. Dus ze hebben zich tegen de en luister, het is of nieuwbouw... ik ga geen geld stoppen in die oudbouw. Nee. het is of nieuwbouw of de school sluiten. En de school sluiten, daarvan zeg ik dan... zo snel mogelijk, het liefst per 1 augustus 2011... ...om de simpele reden dat we dan zo snel mogelijk... ...met nieuwbouwverhuisende duinen kunnen beginnen. Mm. Dat is duidelijk. Nou, en dat is heel belangrijk. Nou, de raad heeft mij met een motie op pad gestuurd... ...om een ultieme poging te doen... ...om, uh, om toch nog ervoor dus te zorgen dat Gettenbach uh, nieuwbouw krijgt. En uh, ik heb de volgende dag gesprek gehad met, uh, met meneer Strijker. En toen uh, heb ik hem een nieuw en laatste voorstel gedaan... ...want dat was echt het allerlaatste wat ik kon doen... Dat is dat ik aan de raad voorstel. Want de raad besluit uiteindelijk. Ik moet het aan de raad voorstellen. Dus wij hebben nu een verklaring gelegd van wij zijn het eens over nieuwbouw. Ik denk ook dat het heel gek moet lopen als die nieuwbouw er niet komt. Ik had een unanieme motie van de raad ter ondersteuning van mijn verhaal. Dus ik ga er ook vanuit dat er een besluit komt voor die nieuwbouw. Maar ik ga de raad voorstellen de verordening voor dat onderdeel buiten werking te stellen. Dus op betekent die jaar, ik, uh, juist, ja. Die 15 jaar, mm -hmm. die 15 jaar garantie die, er, die er volgens de volgende verordening. Dus moet zouden werken. moeten geven? Ja, dus die, uh, die moet de Raad dan buiten werking willen stellen. Dat ga ik voorstellen aan de Raad. En dat heb ik aan Dunamari gevraagd, maar dan wil ik van jullie de garantie. Uh, en verder terug kan ik niet. Dan wil ik van jullie de garantie dat zolang de school zichzelf financieel kan bedruipen... jullie de school in de lucht houden. En daar is ja tegen gezegd. Nou, en ik heb, dat, uh, ik heb dat ook zo durven en kunnen formuleren, omdat ik op dit moment weet dat een school met 158 leerlingen uh, zich uh, kan bedruipen. En ik, ik ga er zomaar van uit, en ik durf er bijna vergif op in te nemen, dat als daar nieuwbouw staat en ze ook nog meer gaan doen aan het uh, geven van... Uh, ...HAVO 1 en 2, het juniorencollege. Mm -hmm. Wat ze mogen doen, ze mogen alleen niet mee aan de wereld. Er mag geen bord HAVO op, uh, op die school komen hangen. Maar ik mag overal in het uh, dorp gaan roepen... ...dat ze ook HAVO 1 en 2 kunnen geven en mogen geven. Mm -hmm. Dus dat betekent dat alle mensen die hun kinderen HAVO 1 en 2 willen laten doen... ...gewoon bij de Gertenbach terecht kunnen. Heeft u dat goed gehoord, luisteraars? Je <laughs> kunt HAVO 1 en 2 Binnenkort. bij uh, Nee, dat kan nu al. Oh, dat kan nu al? Ja. Dus, um, en, dan, en dan ga ik ervan uit dat die school gewoon groeit. We gaan voor oh. 200 leerlingen bouwen. Met, uh, de, we gaan rekening houden met een uitbreiding naar 240 leerlingen. Zo, dat is dat, uh, dat, is dat dan. Uh, even over de reconstructie... volgens het verhaal wat je net verteld hebt. Want er was een situatie... in die twee, drie weken... Uh, dat, er, dat er dan even een situatie is... van wat gaan we nou echt uh, doen? Wordt hier nou gesloten of niet? Toen waren er een aantal stemmen hier in Zandvoort... die zeiden dat uh, wethouder Tonen... het hoofd in de schoot had gelegd... en gezegd had van... nou, als het dan toch niet meer kan... Jammer dan met die school. Dat heb ik uh, gehoord. Nou, je hebt net gehoord wat ik vertel. Ja, dus. Dus niet? <laughs> nee, ja, uh, kijk, ja, ja. Dat was dus de verklaring van. Ik ben in gesprek met Dunamare, dus ik kan er nu geen uitspraak over doen. Ja. Ja, kijk, ik, ik, ga op, ik ga op alle... Kijk, er werden werd dingen aan mij gevraagd van... Er werd gesuggereerd door allerlei mensen. Van uh -huh. uh, de school speelde een viespelletje, want die hebben een deal met het sterrencollege. Uh -huh. Dat die leerlingen daar naartoe moeten, want die school moet gevuld worden. En al dat soort uh -huh. dingen. Uh -huh. Uh -huh. is me luisteren, ik heb, ik heb daar met, uh, met Dunemare niet een seconde over gesproken. Nee. En ik weet daar niets van. Ik heb geen enkel bewijs dat dat zo is. Ik ga niet af op wat mensen suggereren... of wat mogelijke suggesties zijn door derden gedaan. Hm. Ik heb te maken met datgene wat ik besproken heb met ze. En ik moet erop vertrouwen... dat ze mij niets op mijn mouw spelden. Nog een En dat vragen? blijkt nu ook wel, want we zijn er nu gewoon uit. Ja, nu een andere kant van, van het verhaal. Want dan het de, de sterkte punt van, uh, van deze Gerterbach, Want ik uh, haal hier een artikel aan uh, van, het, uh, van het NRC Handelsblad. En uh, daar, sta, daar wordt gezegd dat deze school uitblinkt voor uh, leerlingen die ergens anders niet echt goed mee kunnen komen. Heeft het Gertebach College zich daar de laatste jaren zich in gespecialiseerd om juist... Die kinderen uh, op te pikken en zeggen van, nou, dan kunnen jullie bij ons terecht. En net dat kleine beetje extra onderwijs. Zijn wij daar in Zandvoort dan daarin een, een, een, mooie, uitgangs, of een mooie uitzonderingspositie daarin aan het bekleden? Sinds het Fred van Zandvoort daar directeur is, uh, wordt er heel hard gewerkt aan... Uh de intensieve begeleiding van leerlingen. Mm -hmm. En, en de, alle docenten daar zijn daar ook mee behebt. Ja. Uh, ze, zijn, uh, ze zijn heel goed in de omgang met kinderen met uh, dyslexie. Ja. Uh, zij, uh, we, er komen heel veel kinderen uit uh, andere gemeenten ook. Dat noemen we de zij-instromers. Mm -hmm, ja. Die elders dan sneven, uh, niet aan de bak kunnen, enzovoorts, enzovoorts. En die komen hier. En je ziet dat er kinderen hier van school afkomen. Die verder doorstuderen. Dan zijn er zelfs die, gewoon die elders zijn afgewezen. En die nu ja. gewoon universitair studeren, zelfs eentje in Amerika. Ja, is dat nou juist ook dat verhaal... wat je dan misschien verkondigt ook van... Uh, naar buiten toe, als wethouder ook van onderwijs? Want ik weet dat je een bevlogen... bestuurder bent hier voor dit uh, dorp. Uh, dat je dat ook naar buiten toe uitdraagt van... luister eens, die school... daar ga ik dan voor staan, juist vanwege dit verhaal? Ja, kijk... ja, nou, ja, ja zeker vanwege dit verhaal. Maar uh, kijk... Uh, en dan snijdt het mes aan twee kanten. Als we een instroom krijgen van buiten... Mm -hmm. vanuit, vanuit, uh, vanuit Heemstede, Haarlem... Um, ja, want zover is dat niet, natuurlijk niet. He. Ja, Het is, is maar ik, een paar kilometer. Ja, ja maar, maar als je, als je, als je nagaat, uh, dat, een heel groot gedeelte zit er al, zit er al geloof ik, 60 of 70 uit, uh, hmm. van buiten Zandvoort. Ja. En, en dan zeg je: ja, maar van buiten Zandvoort moeten wij dan een gebouw neerzetten voor kinderen van buiten Zandvoort? Dan zeg ik, ja, want, uh, want daarmee, uh, zorg, daarmee zorg je ervoor dat kinderen uit Zandvoort... Niet naar halen, maar fijn zeker. Gaan jullie dat als college van, uh, van de gemeente Zandwoord... Dat ook naar verder naar buiten toedragen van nou, uh, Wij hebben hier een school. Juist voor, deze soort, voor dit soort uh, mensen: dat, uh, dat ze hier bij ons uh, terecht kunnen komen. En dat wat je nu net zegt, uh, dat er. Ook nog iemand later uiteindelijk toch op een universiteit is uh, terechtgekomen. Nee, je moet, nee dat is, op die manier moet je er niet uitdragen. Je moet hmm. uitdragen dat je een uitstekende school hebt. Hmm. Die er ook nog eens in ziet. dat mensen met dyslexie of met andere, uh, met andere rugzakjes. Ja. Dat die ook heel goed hier terecht kunnen. Dat is wat anders. Ja. Het is een uitstekende school. En heeft daarnaast nog een pre. En als je, kijk even nog uh, daar toevoegend. Uh, een paar weken geleden is uh, het rapport van inspectieonderwijs gekomen. En de beoordeling is uitstekend. Ik denk dat uh, de, de grootte van de school daar een heel groot uh, indruk op heeft. Die speelt gewoon heel erg mee omdat je max 200 leerlingen hebt. Waardoor de aandacht ook veel beter is. Dus ik denk niet dat je inderdaad, je moet het niet verkopen als wij zijn de school voor... Uh, uh, de speciale van, want zo is het dus niet. Nee, Je krijgt nee, alleen nee, omdat nee. het een kleinscha, kleinschalige school is, ja. meer aandacht. En dan refereer ik even ja. naar de grote school, in Aden, bijvoorbeeld de Santa Maria, met uh, duizend leerlingen. Ja, dat is gewoon een, ja, een leerfabriek. Ja, dus het nou ja, ik, ik, idee dat die, ja. uh, dat die school er is. Nou, uh, ik, ik heb het dan ook altijd over, en uh, dat wat belangrijk is, dat staat overigens ook in de beleidsplannen van Dunamare zelf, en je ziet in het land ook de, de ja, dat noemen ze dan defuseringsbewegingen, weet je wel, het weer uit fusie stappen. Ontvlechten, uh, dat hebben we ja, nog eens een mooi woord gehad. Maar uh, ik ben een groot voorstander van uh, kleinschalig huisnabij onderwijs, zoals dat zo mooi heet. En dat betekent inderdaad een kleine school. 240, max 300 leerlingen, is, uh, is een uitstekende grootte voor voortgezet onderwijs om, uh, om, om kinderen de, de, de goede begeleiding te geven en, uh, en, en goed in die maatschappij neer te zetten. En, wanneer uh, begint de bouw? Ja, nee dat vroegen ze, dat vroegen <laughs> ze bij, ja, <laughs> ja, dat dat vroegen bij die perspresentatie ook al. Uh, daar kan ik nog helemaal niks over zeggen, want uh, we, we zitten midden in, uh, in, in de fase van het haalbaarheidsonderzoek, hè, wat door... De gemeente gedaan wordt samen met Woonzorg Nederland, die daarvoor een deel-eigenaar is van uh, de gebouwen van huizen de duinen en zo. Uh -huh. uh, eind van deze maand hebben we een, uh, een stuurgroepvergadering en daarin krijgen we te horen hoe ver het nou allemaal staat. En nu we uh, zo goed als zeker weten dat de ja. nieuwbouw komt, nogmaals, de raad moet nog besluiten. En ik hoop dat, dat besluit genomen kan worden in november of in december. Dan, dan moeten we even kijken. Maar, uh, maar dat. Eind september, 30 september gaan we horen van hoe, het, hoe de vlag erbij hangt met het haalbaarheidsonderzoek. Ja. En, uh, en dan moeten er ook keuzes gemaakt gaan worden. Want, uh, en, dan, en dan moeten we een tijdpad gaan neerzetten van wanneer wat gaat gebeuren. Maar ik hoop wel dat ik het in deze seriesperiode nog meemaak dat de schop de grond in gaat. Nou, ja, dan hebben we nog een, een 3,5 jaar, heb, dus dat moet wel lukken. En, ik. en, ik, heb, en ik heb gezegd van nou, als dat niet lukt, dan kom ik gewoon nog een keer via terug. <laughs> Dus Zandvoort is gewaarschuwd. Oei. Goed, dat is duidelijk. Ik, ik dank je voor je komst. Graag gedaan. En uh, voor deze uh, uitgebreide toelichting. En uh, graag tot een andere keer. Oké, okay, bedankt. Klassieke muziek in ieder geval? Ja, want uh, dat doen we meestal als er iemand hier aan. Uh, ja, uh, zeg maar aangeschuift uh, om wat te vertellen over de classic concerts. Vandaag, nou ja, hij zit er bijna elke keer. Uh, is het Johan Beerpoot? Goedemorgen. Goedemorgen. Van de stichting Classic Concerts. Volgende week heb ik begrepen, of nee, morgen moet ik zeggen. Uh, een pleinconcert. Ja, ja, ja, ja. ja dat gaat He, heb je de weerberichten gezien? Nee, maar dat is toch niet zo belangrijk. Hè? Het is, realistisch. Uh, het is droog in de kerk en, uh, oh. en als, het, als het moet, dan zet de kosteres ook de verwarming aan. <lacht> het is binnen, dat dus... nee, <lacht> nee, okay. is allemaal geen punt. Nee, dat is, ja, om, om er te komen is misschien voor sommige mensen dan wel vervelend. Nou, Doe we geen roeiboot meenemen. Is het zo slecht? Uh, morgen, huh? ik weet het niet eens. Port, port, port, port, ik geloof er wel mee vol. Nou, dan valt het wel mee. Maar goed, ja, um, nou, ja, goed morgen. Maar het wordt wel weer een uh, interessant concert. Het is, het is eigenlijk een traditioneel concert in die zin mm -hmm. dat we elk jaar... Concert hebben met laureaten, dus prijswinnaars, in het Prinses Christina-concours. Ja. Yeah. Nou, luisteraars weten nog wel wie Prinses Christina is, denk ik. Al zit ze al heel lang niet meer in Nederland. Nee. De jongste dochter van uh, Juliana en Bernard. En uh, die zelf een heel begenadigd muzikus is, mm -hmm. die een uh, mooie stem heeft. Hij heeft ook wel eens een CD gemaakt, ja. en die is patrones. Zo heet dat geloof ik. Van dit concours wat elk jaar gehouden wordt. En dat houdt in een soort wedstrijd. Eigenlijk. Van jonge muzici. Op diverse plaatsen in Nederland. Voorrondes. En de winnaars daarvan. Die komen weer op de hoofdronde. Die jaarlijks gehouden wordt. En mensen die daar prijzen winnen. Die komen altijd wel aardig ver in de muziek. Het ja. zijn echt talenten. Is gewoon een onderdeel van. Hè? Dus ja. het is niet zeg maar een voor een concours nee, Telt het niet het telt mee? Telt niet mee. Nee nee. nee, nee, nee, nee. Dat is al geweest. Ja. En er zijn daar diverse prijswinnaars bij. Mm -hmm. Ook uit voorgaande jaren hoor. Niet allemaal uit dit jaar. Want die mensen die zijn echt sympathiek met ons. We hebben een goede naam. Mm -hmm. Dus zij maken elk jaar voor ons programma. Zij zoeken de, de, de, de muzici uit. En zij stellen ook samen met die muzici het programma samen waarvan ze denken dat het voor ons interessant is. Ja en wij hebben dit weer graag het is weer eens wat anders dan onze normale serie omdat het hier allemaal uh, opkomende muzici betreft die ja. het nog moeten gaan maken in de muziekwereld en wij zijn ook een podium voor promotie van niet alleen de klassieke muziek ten opzichte van onze bezoekers ja. maar ook voor promotie voor deze mensen die een podium hier krijgen morgen om zich aan een publiek te presenteren ja uh podium, Zeg je. Uh, ja. Hoe lang nog? Want uh, er wordt driftig aan kraantjes gedraaid uh, wat subsidies uh, betreft. Ja, moet je luisteren. Uh, opgeven kun je het altijd nog. Ja, maar uh, dat komt in jouw van. woordenboek toch nee, niet. Ja, uh, nee, nee, 3 nee, je gek. Anders was ik weer ook al lang <laughs> weg. Ja, nee, maar. Maar, maar ik kan me voorstellen. Ja, maar maar het, dit. Uh, kunnen, kunnen jullie gewoon als Stichting Klassenconcerts ook aangeven waarom het nou zo belangrijk is dat dit. Gewoon in stand moeten worden gehouden Ja, juist Waarom Waarom zijn mensen actief Voor een hockeyclub ja. Omdat ze het hockey willen promoten het hockey aan de gang willen houden En mm. mensen plezier willen laten beleven aan het hockey ja. Ik noem bijvoorbeeld hockey Het zou ook voetbal, wat ja. basketbal ja, kunnen, kunnen zijn. zijn Maar zo doen wij dat met de muziek ja. Wij weten dat een behoorlijk aantal mensen Interesse heeft in klassieke muziek En dat is aantoonbaar ook ja, nou het blijkt ja. wel uit het bezoek natuurlijk. Ja. Heer, uh, ons afgelopen concert, het jubileumconcert met Emmy Verhey, Nou, ik weet niet of je de foto gezien hebt in de Zandvoortse Courant. Daar stonden Afgeladen we echt een heel lange rij keurig mm. voor de kerk al om half drie. Eh, tot op het kerkplein aan toe. Heel gedisciplineerd. Want het was totaal vol. Ja. We hadden er nog veel meer kunnen hebben. Maar we hebben de distributie van de kaarten ja. goed in de hand gehouden omdat we geen 500 man wilden hebben bij een kerk waar we maar 350 in kunnen. Nee. He, dus, maar dat bewijst wel weer hoeveel belangstelling er voor is. Ja, je zei al, van uh, dit met de prinses Christina concours en de laureaten, uh, dat staat, uh, wat dat betreft, ook staan jullie daar goed in aangeschreven. Ja. Uh, geldt het dan ook voor die mensen die hier dus, zeg maar, spelen en hun, uh, ja, hun optreden doen of noem maar op... Uh, hun, hun stuk of brengen voor het publiek... Mm -hmm. dat ze daardoor kunnen zeggen van, nou, het is ons goed bevallen. Volgend jaar uh, kunnen jullie daar weer een aantal mensen. Is dat het mond en ja, mond, mond, mond, mond ja, er Nou, bijvoorbeeld. Bij Ik bedoel, uh, het, het, het werkt naar twee kanten toe. Hè? Zij ja. krijgen van ons dat podium aangeboden om zich te presenteren aan, de, aan onze bezoekers... En uh, anderzijds maken wij kennis met ze. Zij maken kennis met ons. Nou, we hebben, mogen we zeggen, een goede naam in de muziekwereld. Daar zijn zij misschien nog niet zo van op de hoogte, omdat zij aankomend zijn. Maar uh, daar kan iets uit voortkomen, ja, tuurlijk. Want ik heb hier een, in de cv ook al gelezen van een fluitiste, van Brakman. een hele bekende familie in de muziekwereld trouwens. Ja. Want ze heeft ook les gehad van Anne, haar moeder. En ze Anne Brakman, ja. En ze hebben les gehad van. je klassiekers? Ja, natuurlijk. ja, Les gehad van haar moeder, maar ze hebben ook les gehad van haar oma. Dus het zit daar echt in de genen. Die heeft ook alweer een trio. Met haar broer heb je die genen weer. En nog iemand heeft ze een trio alweer gevormd. Nou, het zou best kunnen zijn dat dat trio in de komende jaren hier komt optreden. Want dat contact hebben we dan. Die, die contacten zijn natuurlijk belangrijk. En jullie hebben inderdaad een hele goede naam. Want je wordt zo, dit wordt je gewoon aangeboden door, door dat fonds. Ja. ja. Um, is dat niet vreemd dat je in een concert aangeboden krijgt? Want normaal zitten jullie zelf te puzzelen. En te kijken wat, ja. uh, wat erin past. Ja. Nee, kijk, dit is voor ons alleen maar makkelijk natuurlijk. Ja, en we zijn vanuit. er blij mee. Want <laughs> zij bewaken ook de kwaliteit. Ja. Zij sturen ons niet een beetje valsspelende kinderen met een viooltje of zo. Nee, maar is het, is dit is echt al klasse. En uh, daarom worden ze hiervoor uitgekozen. Mm. En worden ze ook naar ons toegezonden. Maar... Uh, ja, dat, dat, dat staat. En, uh, dat weten zij, ze, weten wat wij vragen. Want de, de, de samenwerking bestaat al jaren. En Zou, dit wordt ook weer mooi. Natuurlijk wordt het mooi. Ja, uh, bijna wordt alle echt concerten mooi. zijn mooi. Ja. En, uh, we hebben het al eens over gehad. Er zijn mensen die komen voor dit concert, komen voor dat concert. Uh, deze uh, werken van Mozart, Schubert, Bach en Schumann. Trek het weer naar het publiek? Want dit zijn natuurlijk jonge mensen. Ja... Uh, kijk, uh, uh, kijk, Mozart en, en, en Bach. Dat is dus bij iedereen bekend. Mm. En ook bij veel mensen geliefd. Alleen de een zegt... Ja, ik hoor het liefste een matthäus van Bach. En dit is natuurlijk allemaal kleinschalig ja. werk. Dit is, uh, dit is uh, uh, viool met piano. En het is fluit met piano. Ja, er is een publiek... Wat dat nou weer niet zo op prijs stelt. Die horen liever een groot orkest. Hè? Zoals we ook nog krijgen later in het jaar. En... Uh, andere mensen zitten weer intens te genieten van deze kleinschalige... Nou, nog dan kamermuziek Leuk, eigenlijk. Op twee, kamermuziek. Ja. Ja, ja, eigenlijk nog kleiner. Ja. Uh, je, je tikt hem al aan, het grote concert. Met een grote band. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, we, we hebben nog twee grote concerten ja? te gaan. Eentje met het Haarlem Sinfonieelkast. In de hervormde kerk. Maar onze grote productie die we elk jaar doen in de Agatha-kerk. Mm -hmm. Waar ook meer mensen bij kunnen ja. zijn. Waar men ook voor betalen moet, zeg ik er altijd maar bij. Want dat is in de hervormde kerk niet. Die, uh, dat is met het requium van Mozart. Dat is op 14 november. En dan gaan we binnenkort ook bekendmaken hoe het met de en met de kaarten gaat. En wat het kost hmm. en, enzovoort, enzovoort Het requium van Mozart, dat staat mij altijd bij van... Uh, hij heeft het zelf niet af kunnen maken. En dat werd afgemaakt door meneer Soesmaier. Dat, dat, dat blijft gewoon Ja, niet, nou, uh, dat is allemaal maar de vraag. Want ja. als je de, de film Amadeus ooit gezien hebt... Ja, dat heb ik niet gezien. Waar Mozart dus ook het loodje legt aan het eind van de film. Mm -hmm. En meneer Salieri, ja. zijn grote kwelgeest van zijn hele leven, ja. aan zijn bed zit om de laatste noten van het requiem. die Mozart hem dicteert, op papier te zetten. Nou veroorloven ze zich in de Amerikaanse filmindustrie wel eens meer wat vrijheden. Ja. Dus ik weet niet of het <lacht> inderdaad ja. meneer Salieri ooit geweest is. Ja. Maar uh, het is inderdaad zo dat hij het niet zelf heeft af kunnen maken. Nee, nee dat, want dat, hij, dat... Hij, hij overleed uh, ja. tijdens die compositie. Ja. Just. Uh, dit is jong uh, talent, zei je al. Ja. Achtergronden heb je ook al geschetst van een aantal uh, mensen... Uh, leeft het nou echt ook onder deze jonge mensen... klassieke muziek om klassieke muziek te doen? Ja, uh, ja getuigen, ja, het prinses. Tuurlijk. tuurlijk ik bedoel, ik, ik, ik denk dat, Merk je dat ook? Ik denk dat die klassiek nooit op, klassieke muziek nooit ophoudt. Dat is de basis. Nou, uh, ik, in zoverre... Ik zou wel willen dat er eens wat jongere mensen... naar zo'n concert kwamen. Nou is dit geen goed concert om... met klassieke muziek te beginnen. Want dit is toch niet de makkelijkste muziek. Nee. Maar... Uh, Hebben jullie daar ook wel nagedacht over... Uh, bij de Stichting Klessen Concert? om juist ook een beetje te proberen... dat nou, jongere publiek een beetje te betrekken een jong, een bij... Een uh, nou, ja, nou ja, ja, ja, jongere concert. Ja, jongere concertgangers uh, naar binnen te ja. halen... door een nou, toegankelijk... Er staat, er staat ook nog een plannetje op, op de plank. Uh, maar ja, je, hebt ook, je bent ook wel vrijwilliger... je hebt ook niet overal nee, tijd voor... Nee. om samen met het uh, uh, Holland Symfonia in Haarlem... die ook educatief actief zijn... Ja. ...iets te doen met de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Ja. Om die eens een keer kennis te laten maken met een paar muzici... ...die uitleg geven over muziek, over hun instrumenten... ...die natuurlijk dan ook een stukje spelen. En dan is het meteen een mooi stukje educatie voor de kinderen... ...in het kader van de muzieklessen. Ja. Ja. Want je had vroeger... Uh, dat, dat ligt ook op ons terrein. Maar ja, ja we zijn weer met z'n drietjes... Ja, en, vroeger had je, had je zo'n mooi uh, dat ja, vanavond is er toevallig gewijs een reunie ergens uh, in, uh, in uh, een van de strandtenten van uh, de Jaap Kiwi mavo uh, ik kan mij herinneren dat er toen gewoon een aantal mensen kwamen en die gingen daar gewoon een schoolconcertje doen ja. van een uur ja. en je kon niet weg, want als je er niet was, dan was er een uh, ...huisje achter je naam, ja. want het hoorde eigenlijk uh, gewoon... ...is dat ja. niet iets... Dat is uh, gewoon een hele goede instelling. is net weg, ja. maar goed. Uh, maar <laughs> is... ik denk dat je dat uh, vanuit de scholen niet meer op het programma krijgt... ...want nee. ze, ze moeten op de bodem van de schatkist krabben allemaal... Ach. ...voor de laatste centjes. Ja. En je, dan kan je nieuwe initiatieven... ...nou, je hoort het dagelijks op de radio... ...er kan steeds minder in dit land, ja. Kort. ja. ja, ja, ja. Dus uh, uitbreiding daarvan... Nou, dat. Dat ja, bedoel ik. Je moet ook het met de... proberen, ja. maar het zal een moeilijke zaak zijn. Maar ja. dat bedoel ik ook met de subsidiekranen. En, nee, eh, maar dat wil doen. Ja, maar dat wordt gesuggereerd door een aantal mensen, linkse hobby's. Ja, ja, Weet die eigenlijk ja, wel waar ze dat dan ja, over hebben? Dat, ja, dat, dat, dat, dat, precies. Dat is kretologie. Daar okay. hebben we niks mee. Goed, uh, morgen, hoe laat gaat de kerk open? Zoals gebruikelijk om half drie. En het concert begint om drie uur. Ja. En er, er is een pauze. Met een open schaal. Uh... De, oh, ja, hier weer. Met die oh, we schaal. Aan het eind, de open schaal. Einde open schaal collecte. Geheel vrijwillige bijdrage. Ik, ik kom er ook niet langs Dus uh, als, als de heer De Zonneveld en Koper in die, in, in die zaal staan, dan kom ik er niet langs. Dus, eh, dus, luisteren ook, luisteren de, ja. is ook doneren. Ja, zo is dat. Duidelijk. Johan, bedankt. -be Oké, okay, graag gedaan. Ja.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 Then again too few to feel command of I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each girl who's and more, much, much more, I did it, I did it my way. Die samen met uh, Frank Sinatra. Uh, volgens mij is dat later nadat uh, Frank Sinatra overleden is. Heeft uh, Pavarotti dit nog uh, meegezongen met My Way. Uh, nu uh, de volgende Wel, koper mooi, in de rij uh, die uh, hier wat gaat vertellen. En dat is uh, Maaike <laughs> Koper van, van het gelijknamige café op het uh, Kerkplein. Dus overigens geen familie uh, ooit. Uh, de, de, voor zover het staat in het koperboek, is het uh, verder, verder, verder familie. Maar geen direct, directe familie. lijn. Ja. Dus zoiets als jij Jaap. Jij ja. bent vast ook verder, verder familie. Nou, ja, ja, goed. Familie. goed vroeger heette het zelfs nog Café Arikoper. En ja. dat uh, verschaft op een gegeven moment de, de, uh, ja, een soort spraakverwarring. Omdat mijn vader dus ook Arikoper heeft. Heb ja, jij ja, je ja, aandeel in die kroeg? Nee, nou, dat zijn we waar dus uh, het nooit. Zo zag jouw vader al. altijd van uh, Luciferdoosjes. Want die strooiden hier ja, in oost Ja, Dat is mijn café. De koelkast van jouw vader was. Nee, de koelkast het is dus niet van mijn vader, nee. Mijn vader, ja inderdaad, die, dat, dat, dat verhaal ging dan... Zo'n uh, Lucifer-doosje, die werden dan ergens... Vooral bij de EMM-vergadering werden ze uitgedeeld. Dat had ik, had ik stellig het idee. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Anders wordt het een wel heel erg uh, verhaal uh, wat beperkt is. Ja. Uh, voor een aantal mensen. En waar hebben we het over? We hebben het nu over uh, het Shantikoren Festival. Ben jij daar nou uh, uh, overigens? Toch even nog goedemorgen plichtmatig nog even zeggen. Goedemorgen. Uh, <laughs> is het zo dat, uh, dat jij nou een van de grote motoren bent, samen met... Uh, met Meneer Zonnemans, uh, hier naast mij. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, zeker. Vlak ben niet uit. Want op de dag van het festival uh, ja. zijn wij allemaal hier. De het zingen. En is het uh, ben zijn beurt om in de rondte te lopen. Om te zorgen dat alles met uh, de meisjes van uh, de podia goed verloopt. En uh, dat gaat al jaren eigenlijk in een uitstekende samenwerking. Maar niet alleen wij twee hoor. Mijn uh, wederhalfste uh, Fred Paap. Theo Verburg, de voorzitter van het gemengd Zandvoortse uh, Koperensemble. Mm -hmm. En Klaas Koper, natuurlijk, onze uh, omroeper. Uh, Doet daar ook uh, al wat voor. Uh, volgende week zaterdag, die uh, uh, op het moment dat uh, de, de vorige organisatie zei, jongens, uh, het is mooi geweest, uh, wij willen het stokje overdragen. Toen zeiden wij van het uh, koperensemble. nou, dit is een te leuk festival, dat moet je niet, uh, dat moet je niet weg laten gaan uit Zandvoort. Ja. Ik hoorde jullie net al in het vorige stukje iets zeggen over koren die zo ontzettend graag willen zingen. Nou, dat, dat is het gewoon. Er zijn zoveel leuke ja. koren die heel erg graag willen zingen. En het, het geeft zoveel plezier voor de mensen die zingen. Wat ik, wat ik zo. Maar, ja. ja. maar ook zeker voor de mensen die, die, die komen kijken. Dus toen hebben Theo, Klaas en, en, en mijn man en ik het opgepakt. En toen zochten we natuurlijk een duvelstoenjager. En die hebben we gevonden oh. in, de, in, de, in de vorm van Ben oh, oh, Zonneweld. -Zonne zonne maar goed, ik zie hier, en dat is een heel illustere naam, want zij uh, waren bij de vorige organisatie uh, klopten ze elke keer aan nadat het geweest is. Volgend jaar weer en dan hebben we het over de fameuze west singers zingers uit de terschelling die komen dus nu weer en ik denk dat het hoe lang is het geleden ben weet jij net? ik heb geen flauw idee ik denk zeker een jaar of tien geleden heel lang geleden is geweest dit is ons onze dertiende festival en wij organiseren het nu een jaar of zeven achttien zes zeven meen dat ze in 2001 voor het laatst zijn maar ik kan er een jaar vanaf zitten maar ik weet dat ze toen een keer geweest zijn ja wij worden elk jaar de we er een aantal koren op ons deurtje aan en zeggen van maar, mogen wij komen, komen zingen. En we proberen gewoon elk jaar uh, uh, met een aantal koren te wisselen. Mm -hmm. uh, dus in ieder geval uh, twee nieuwe koren is ons, uh, is ons streven van de tien. Om te zorgen dat er regelmatig voor het publiek een, een, ander, uh, een ander geluid te horen is. En we kijken ook een beetje naar wat, wat voor muzikaal... Uh, Bijdragen doen ze aan het geheel, want als we allemaal Ketelbinkie gaan zingen, ja. dan is het natuurlijk uh, het is een prachtig lied, maar dat houdt natuurlijk ook allemaal een keertje ja, op. Dus we hebben een heel divers uh, samengesteld programma, denk ik, weer ja. dit jaar. Ja, ja. wat ik uh, zo leuk vind van die West-Aleta-zingers, ik weet ook precies de plek waar ze oefenen. Dat is, dat is buiten Midsland, geweest, moet het is, ik eerlijk op, uh, ja. bijna bij Midsland-Noord is het, okay. of in Midsland-Noord, en dat heet OK13. Dus daar oefenen ze. Dat heb ik dus. wel gelezen op hun site, inderdaad. Ja, ja. Daar oefenen ze dus. Maar er is nog veel meer, als het goed is. Toch? Ja, de, de, de. ja, we, de, de, we hebben tien prachtige koren, hè Ben? Ik bedoel, uh, zijn we zijn weer erg tevreden over ja. Ben Zonneveld doet nu even zijn oh, pet sorry. Ja, van wacht even hoor. En uh, gaat nu als medeorganisator. Uh, mede nee, ik, ik wil graag uh, uh, van mevrouw Koper weten waarom oh, de, oh, Trek, toch. de toch, steeds toch de presentatiepet weer op. Nou kijk, dat is... Om uh, <laughs> uh, um, twee redenen. Uh, ten eerste hebben zij, denk ik, het meest unieke uh, muzikale programma, want uh, uh, zij uh, zingen ook uh, uh, zelfgemaakte liederen. En, uh, een dirigent, Vincent de Lange, is een muzikale uh, duizendpoot. De man uh, uh, bespeelt van alles, zingt van alles en heeft ook wel eens opgetreden met Frank de Jonge en, uh, en is in Amsterdam en omstreken een bekende kleinkunstmuzikus. En sorry, ik ben nog steeds een beetje buiten adem omdat ik wat te laat van huis ga uh, weg. Ik, uh, weet <laughs> wat daar de oorzaak van was, maar goed. Dat die, maar dat wil je niet vertellen. Dus. Uh, de, de, de, de. Ja. En ten tweede, ja, hebben jullie de dirigent wel eens gezien? Ja, jullie mannen zijn natuurlijk vast niet geïnteresseerd. Maar over het algemeen zijn heel veel koren zijn wat op leeftijd. En, en, dit deze? Is, en dit is een koor, er zitten, er, zitten, er zitten aantrekkelijke mannen in het koor. En er staat een hele aantrekkelijke man voor het koor. Zo, nou heb ik het gezegd. Ja. Nou, ja. Dit wilde je horen, ja, dat Ben. Wil ik ja, graag horen. En, en uh, nog ik iets? Even, ja. Ik wil nog even ja. terug naar uh, de wijze van trekvaart. Als echt, het lied over zand wordt gezongen, wordt, is ja. het compleet stil overal. Dus ja. ze zijn heel sterk. Het is een eigen, uh, eigen volgens mij is het een eigen nummer van. van dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar oorspronkelijk is het niet een lied over Zandvoort, maar wel een lied over een. Over een uh een badplaats en het, het, het slaat precies op Zandvoort. Ja. Under Milkwood, onder het Melkenwoud. En hij, uh, hij zingt in dat da, da, dan aan, aan, voor Zandvoort naar Zee. Dat is een solo-nummer. Uh, hij zingt het zelf. Ja. En dat zingt hij dan in de Unicum. Heeft hij de eerste keer voor ons gezongen in de Unicum? Nou, ik denk dat er 600 man aanwezig was. Alle koren komen daar samen. En dat is echt uh, heel genoegelijk. En heel veel publiek. Nou, het was muisstil. Het was heel bijzonder. Het is ook heel leuk om uh, daar te zijn hè, in Unicum. Ja. Ja. En ook mensen uit Zandvoort kunnen daar best een keer naartoe. Oh, dat, dat, alsjeblieft, doe dat. Want dat is juist hartstikke leuk. De, tuurlijk dat is het best altijd verleven, even van half elf tot, uh, tot half twaalf. Mm -hmm. Maar daar komen alle koren samen. Nu de, de, de, Unicum zorgt voor, de, voor het ontvangst, die biedt ons dan koffie aan. En alle uh, koren komen al zingend binnen. Er staat ook heerlijke shanty muziek op. En er treedt, uh, in het begin traden we allemaal op, maar dat wordt een beetje, beetje rommelig. We hebben nu uh, gekozen voor kwaliteit. Er treedt één koor met een aantal nummers op. Ja, het, uh, en volgens mij is dat het VOC. Het VOC staat op en daar is ook een bijzonderheid bij. Ja. De, uh, de dirigent neemt uh, afscheid van de Dirk van der Eerde. Dirk van der Eerde. Ja. Oh, dus. die, uh, voor, voor mensen die vaker het Chanty Festival hebben bezocht, de, We hebben altijd een dirigent voor de samenzang. Dat, dat is zowel bij de aftrap op het raadhuisplein aan het begin om een uur of twaalf. Als de afsluiting op het gasthuisplein om uh, kwart over vijf. En uh, uh, er zijn twee dirigenten die daar regelmatig optreden: een grote blonde vent, Marcel Klaver van de, de, de Sculpers, mm -hmm. en een kleine. Springend veld en dat is Dirk van der Eerde die met heel veel enthousiasme en met heel veel mimiek uh, zijn, uh, zijn, uh, koren op, zijn koren opzweeft En hij neemt nu afscheid. Het is zijn laatste optreden als dirigent. Ach. En uh, dat doet hij bij ons. Ja. Uh, dus dat is wel bijzonder. Ja, S'avonds hebben ze een groot feest in Vijfhuizen. Ja, en dan zie ik ook dat onze buren vertegenwoordigd uh, zijn. Namelijk het staande duig. Ja, uit <laughs> Muiden. Die zijn er ook al een paar. Ja, dat jaar is goed al. tuig hoor. Dat ja, is een positief ja, dat tuig, ja. <besindelijk> ja die allemaal ja, ja, ja, allemaal ja, niet de, in ja, het tuig nee, nee, nee, nee. Dat zijn ook van die enthousiaste zangers. En die, die roepen ook als ze weggaan uh, volgend jaar weer. En tot nu toe hebben we ze nog niet durven wisselen. Want ze zijn zo leuk en enthousiast. Fra vraag ja, dus ik nog dus. één ding. Heb ik nog één ding? Wat is er toch met die. Pollenjongens gebeurd uit Waald Hebben ze zichzelf opgeheven? Nee. Want die waren er ook nee, al. Oh, ja. Nee, de. de, de ja, je moet je voorstellen, het is een... de. een, de, de hele organisatie is daar zo'n hele kostbare affaire. We zijn. Hmm hartstikke dankbaar en blij met, met alle Zandvoortse ondernemers die ons sponsoren. En zeker onze grote hoofdsponsor Holland Casino. Want het gaat toch wel eventjes om 6-7 euro budget die je in huis moet hebben. Om ja. tien koren binnen te halen. En dan is dat niet eens? Ik bedoel, die koren treden niet op voor de hoofdprijs hoor, er, zijn, er is muzikale ondersteuning, een dirigent of een acc accordionist die een professional is, die krijgt een kleine vergoeding, ze krijgen een lunchpakket, ze krijgen een paar consumpties en that's it. Maar dat betekent dat zo'n koren uit Terschelling of Wout Zendt, die moet wel een bus huren van uh, 600 euro of zo minst. wat is het, 1000 euro tegenwoordig om hier te komen. Uh -huh. Zij hebben ook hun ledenbudget en ze hebben andere aanbiedingen om te komen zingen. Dus de polisjongens die, die vinden het altijd zo leuk om te komen dat ze zijn zo vaak geweest. Ze slaan nu gewoon een keertje over. Mag. Niet mag. van hard hoor, maar nee. voor één keertje mag ja. het. De, de grap is, en dat is twee jaar geleden gebeurd. Ja. Drie jaar geleden zeiden ze van nou volgend jaar komen we niet, want inderdaad bus en duur. Ja. Toen kwam er een busje met zes mensen. Dat was de harde, de harde, de harde kern van ja, de, de, van ja, de politie, Jongens. Die wilden ja, ja, ja. Wilde toch meekomen doen. Ja. De, uh, en en heb die het hebben ze zijn... opgenomen en die konden ook een stukje meezingen. Ja. En het jaar daarna kwamen ze weer. Ja. Ah. Dus ik heb het idee dat we dit jaar hetzelfde hebben. Ja, van zes persoon. Dat was echt heel erg leuk. Ja, maar... ja. Uh, je zegt net, want dat valt me dus ook om: uh, je hebt uh, uh, muzici ja. die uh, begeleiden, accordeonist. Ja. Ja. Uh, nog meer uh, van dat? Sommigen hebben een hele ge, uh, de uh, hele grote muzikale ondersteuning. En sommigen beperken zich tot 1 à 2 uh, accordion. Uh, uh... Begeleiders, accordeonisten. Eén mm -hmm. uh, um, of twee, mo moet ik even kijken. Wester heeft een aardige muzikale ondersteuning. En uh, um, de compagniezangers, dacht ik, ook. Ja. VOC ook. En, en, en VOC ook. En dan zit daar bijvoorbeeld ook, moet je denken aan een keyboard of iets dergelijks. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat hangt een beetje af van wat zij willen, wat zij willen opvoeren natuurlijk. Ja, het, is, het is ook een beetje gegroeid, want toen we er uh, eigenlijk bij begonnen... Toen had je een paar uh, trekzakken. En dat was, dat was het. De organisator Ben Zonneveld spreekt. Ja. En als je, als je nu ja. ziet. Zie je hele, er is zelfs één koor die heeft een karretje. En dat is prachtig om te zien. Er zit alles, uh, mixpanelen zitten erin, uh, geluidstukken. Die man gaat gewoon vijf microfoons neerzetten. Alles is versterkt. Ja. Dat is wel een, een, een ding in de techniek wat, wat erbij komt vinden. Ja, ja en, en weet je, dit, dit is toch een openlucht optreden. Dus anders verwaait het geluid. Dus We zijn ook heel blij dat er zijn uh, een aantal koren zijn die, uh, die, die, die stellen dus hun, uh, hun, hun, hun muzikale, uh, hoe noem je dat spul? Techniek. Al, techniek die stellen ze op en die laten ze staan samen met hun geluidsman of geluidsvrouw. Zodat andere koren er ook gebruikt van kunnen maken. Ja, dat is echt is netjes. Super, want als wij dat zelf als organisatie moeten ophoesten, dan zijn we weer 10.000 euro verder. Dat, ga, dat gaat niet lukken. Dan heb je geen festival meer. Maar omdat koorden vaak ook zelf in hun eigen woonplaats ook betrokken zijn bij de organisatie van festivals, snappen ze dat. En komt dat de afgelopen paar jaar is dat fantastisch rondgekomen. Het ja. staat ook een beetje bekend als het nostalgisch weekend. Hè? Ja. 24, 24 altijd die dorpsomroepers en de stadsomroepers die dan... Ja, en s'avonds s avonds s avonds natuurlijk. Doet... Ja, Precies, de, babbelwagen. de babbelwagen met de openluchtdiervoorstelling op het, op het Kerkplein. Waarin ze beelden laten zien over het, het Zandvoort van vroeger. En dat combineren ze nou met beelden van Zandvoort nu. En Ton de Rommel voorziet dat van commentaar. Dat is ook echt... Oer maar niet alleen voor Zandvoorters. Dus, maar uh, ook, ook vele, uh, vele toeristen, toeristen het. vinden het ook heel leuk Heb om te zien. Heb je ook het uh, idee dat, uh, dat er dus mensen zijn die zeggen van... Het is zo, het is zo'n leuk weekend uh, voor uh, wat er in Zandvoort is. Die komen speciaal voor dat weekend eventjes over. Ja, want ik... ik, uh, ik we krijgen ook de post binnen van, uh, van, uh, van onze website. En daarin uh, wordt al uh, vrij vroeg gevraagd. Wanneer is het festival precies? Nou, wij proberen dat standaard het laatste weekend van september te doen. Dus daar zitten we aan een goed ritme in. We hebben dat één keer verplaatst, omdat toen de A1 uh, plaatsvond. Ja. Daar was, dat was Ben Zonneveld niet blij mee. Nee hoor, fantastisch die A1. Laat morgen maar weer komen. Ja, la laat dat niet buiten twijfel zijn. De uh, dag uh, dag uh, <laughs> Maar de, de, en dan merk je ook de mensen. Oké, okay, wie komen er? Wat is het programma? Want dan gaan we een hotelletje boeken. Nou, dat is toch fantastisch? Yes. Juist. Ja. Um, ja. Nou, uh, het wordt een gewoon een heel druk. Ja, het weekend. enige wat we, wat, we, wat we heel graag willen is dat uh, de, de, er is al zoveel water gevallen van de La Nina, Laat het maar gewoon even overwaaien <laughs> nu. Hè? Ik bedoel, ja, de, dus, het is volgende week gewoon weer prachtig weer. Zoals ik hoop het. Tot nu toe hebben we mazzel gehad. En, en ik hoop dat we mocht, dat weer hebben. Ja. Mocht het een beetje uh, minder zijn in de zon. Als het maar droog is. Ja. Goed. Ja. En, ander, en anders zijn er schuillocaties. Maar dat staat allemaal uitgebreid op het programma. Als je zaterdag de dorp loopt, kom even kijken naar de dorpsomroepers. Dan krijg je alvast een flyer voor de zaterdagavond en voor zondag. En dan kun je alle, programma, alle de details daarin uh, lezen. Duidelijk verhaal. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan, jullie bedankt. Ja, uh, aan dit uh, programma werken de volgende mensen mee. Grepper was vandaag de gast hier in Hotel Hoogland, waar we elke week zitten. Tussen 10 en 12, uh, techniek en muziek. Uh, Roy Halleman en meneer Zonneveld, hartelijk dank. Ja, ook bedankt. Uh, we maken er een fijn weekend van. Uh, Ik worden hem uh, al even kijken in de kerk. De, de, de trompetter de van uh, Jan Klaassen, dat is een Rob mooi, ja. de ja, We sluiten af, tot volgende week. Dag. Jan Klaassen was trompetter in het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 De meeste onderwijsassistenten op basisscholen en in het voortgezet onderwijs doen meer dan waarvoor ze worden betaald. Dat blijkt uit onderzoek onder leden van de vakbond CNV Onderwijs. Zo werkt driekwart van de onderwijsassistenten regelmatig als vervanger van een zieke docent. Daar zou volgens het CNV tot zo'n 450 euro per maand extra voor betaald moeten worden, maar dat gebeurt niet. Volgens de vakbond hebben assistenten zelden succes als ze de situatie aankaarten bij het schoolbestuur. CNV Onderwijs roept onderwijsassistenten met problemen op om zich te melden bij de vakbond. In de Golf van Mexico wordt het olielek waar miljoenen vaten olie uit zijn gelekt vandaag naar verwachting definitief gesloten. Oliemaatschappij BP denkt dan klaar te zijn met het storten van cement. Het lek ontstond vijf maanden geleden na een explosie op een booreiland. Leiden tot de grootste milieuramp uit de Amerikaanse geschiedenis. Het Openbaar Ministerie stelt strafvervolging in tegen de gelauerde militair Marco Kroon. Dat hebben bronnen bij het OM bevestigd tegenover de NOS. Kroon wordt verdacht van.